Het zijn vooral 18- en 19-jarige mbo'ers die vroegtijdig van school gaan. De Russische president Medvedev wil volgend jaar een tweede presidentstermijn in de wacht slepen. Dat zegt hij in een interview met de Financial Times. Medvedev heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld en houdt ook nog een slag om de arm. Hij noemt het moeilijk voorstelbaar dat hij het opneemt tegen premier en oud-president Poetin, die hij zijn politieke mentor noemt. De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft op overtuigende wijze... de US Open gewonnen. Met 16 slagen onder par vestigde hij een nieuw toernooirecord. Alle vierde rondes bleef McIlroy onder de 70 slagen. En slechts twee golfspelers hebben dat eerder gedaan op de US Open. Het is de eerste grote overwinning als prof voor de 22-jarige Noord-Ier. Hij is de jongste winnaar van de US Open in 88 jaar. Tweede werd de Australier Jason Day...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 Welkom terug in het laatste uur van deze Goedenacht, Goedemorgen... Tijd voor Jan Emoes. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Een week geleden... toen liet ik uh, iets horen van Woodstock. Te weten onder andere Joe Cocker. En waarom deed ik dat? Omdat het uh, een week geleden... Pinkpop weekend was en ik dacht ach, laten we dan eventjes teruggaan naar 1969 waar uh, dat soort uh, festiviteiten eigenlijk geboren is. Ik liet uh, ja bijna uiteraard With a little help from my friends horen. Uh, lijkt me in deze barre tijden, als je kijkt naar de cultuur, uh, een nuttig lied trouwens. Zou iemand zijn lijflied moeten worden vind ik. Uh, ik liet With a little help from my friends horen en bedacht uh, later hé. Hey, Cocker die uh, opende destijds zijn uh, optreden op Woodstock... met het nummer Something's Coming On. Prachtige tekst. Something's coming on. I don't know what it is, but it's getting stronger. En daarop door bedacht ik... hé, hey, dat uh, lied, dat ken ik van Cocker. Maar de, in mijn uh, oren, beste uitvoering is van Bloods, en Tears. En dat is interessant, want dan kan ik weer een link leggen met Pinkpop. Daar kom ik zo op terug. Eerst Bloods, en Tears, maar eens. Something coming on. Don't know what it is, but it's getting stronger. Feeling in my bones. Hope you let it last a little bit longer. my spine turning on the things that never been turned on Suddenly she came in looked like she'd been gained Bloodswear and Tears, something's coming on. Mooi toch? Waar kende ik dat nummer nou eigenlijk van? Nou, niet van een officiële Bloodswear and Tears LP... maar van een uh, dubbel LP die verscheen 1969, 1970. En die heette Fill Your Head With Rock. Dat was uh, een uh, promotieplaat. Uh, Het was een uh, truc van uh, destijds een heleboel platenmaatschappij. Je brengt gewoon een uh, plaat uit met... Uh, ja, een keur aan gasten die uh, jij graag wil promoten. En die laat je in de winkels uh, plotseling verschijnen voor een uh, nou, niet al te hoog bedrag. Ik meen dat ik er toen 14 gulden voor betaald heb. Voor die twee LP's. En daar stond uh, de hele CBS-stal zo'n beetje op. Dus ook Bladzwer en Teers. En uh, op die manier uh, ja, maakte je toch kennis met uh, een heleboel uh, groepen. Op een, uh, ja, voor uh, beide partijen leuke manier eigenlijk. CBS verdiende eraan en, uh, en ik had er gewoon plezier van. Zo leerde ik Somethings Coming On in die uitvoering kennen. En nou we het toch over die plaat hebben, uh, daar stond een keur van artiesten op en je kon op die plaat horen hoe divers eigenlijk de popmuziek in elkaar zat. Ik denk dat Bladsver en Teers een heel mooi voorbeeld is van, uh, ja, dat heette toen jazzrock, en schoot daar wel eens een beetje in door. Ik vond dat ze wel heel erg veel tempo-wisselingen... en jazzy tunes per se in hun uh, nummers uh, wilden stoppen... om hun eigen ja, veelzijdigheid en virtuositeit te laten horen. Dat werd een beetje een doel op zich. Maar toch, uh, Chicago was uh, toch ook een band... die uh, zwaar leunde op blazers, maar ook op uh, fantastisch geurend gitaarwerk. Um, dan had je Dylan die verder niet zoveel nodig uh, leek te hebben. Kortom, het schoot alle kanten uit. En toen mijn dochter terugkwam van Pinkpop... en ik vroeg en... toen zei ze, was leuk, maar wel een heleboel gitaarbeentjes. En inderdaad, uh, al televisiekijkend viel het mij ook op... dat uh, Pinkpop geteisterd werd door op zich leuke beentjes... maar er zat niks ja, tussen van dat je dacht... nou, dat is even iets anders, dat is uh, oude funk of nieuwe funk... Of... Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik ben namelijk geen 16. Dus ik heb uh, natuurlijk niet dat gevoel wat je hebt als je iets voor het eerst hoort. Maar ik denk dat er uh, uh, bij zo'n festival te sterke neiging te bes uh, bestaat om, om op die gitaarbandjes te gaan leunen. Zo, vandaar dus Bladsweer Teers, Pinkpop, Woodstock en noem het allemaal maar op. Ik had het net over die uh, verzamelplaat, Fill Your Head With Rock... die mij liet kennismaken met uh, deze en En er was één nummer dat uh, speciaal opviel. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, nou ja, leuk, instrumentaaltje. Maar bij de tweede keer bedacht ik... er wordt wel ontzettend goed gitaar opgespeeld. Wie is die gast in godsnaam? Dat was Shaggy Otis en het nummer heet Boody Cooler. Shaggy Otis en Booty Cooler. Uh, Shaggy is een jaar of 17, 18 als hij dit speelt. Uh, dus uh, ja, uh, uh, als je dat dan voor het eerst hoort zo'n nummer... dan ga je toch eens eventjes kijken van wie is die Shaggy? Nou, dan blijkt dat hij uit een zeer goede familie komt... want zijn vader is Johnny Otis. Een uh, Amerikaan van Griekse afkomst. Die bandleider is geweest. Uh, die uh, uh, nou ja, eigenlijk van alles heeft gedaan in de muziek. Die een enorme ja, uh, salachtige soul soulachtige stem heeft. Uh, en die heeft gewerkt met, uh, een, nou ja, met een groep artiesten, eigenlijk altijd de top, tot en met Frank Zappa toe. Johnny Otis en zijn zoon Shaggy, die hebben uiteraard samengewerkt. Uh, daar kon hij het uh, niet missen. En daar ga ik twee voorbeelden van laten horen. Je weet niet wat je hoort zo goed. Even nog over Shaggy, eh, rare voornaam. Volgens zijn moeder is het een verbastering van Sugar. Het zal wel. Um, en verder helaas, uh, zijn virtuositeit die verdampte enigszins aan het einde van de jaren zeventig. Um, en de, ja, de laatste jaren uh, hoor ik eigenlijk alleen maar slechte dingen over hem. In de zin van, geef wel concerten, maar dat gaat dan heel slordig en... Uh, de kwaliteit uh, is eraf. Nou ja, het zijn hem allemaal vergeven. Want hij heeft in de eerste helft van de jaren zeventig... een aantal juweeltjes afgeleverd. Zowel solo als in samenwerking met, uh, met anderen. Overigens bij Zappa heeft Shaggy Otis op de LP Hot Rats uh, bas gespeeld. Want dat doet hij ook eventjes tussendoor. Maar op zijn best vind ik hem samen met pa, Johnny Otis. Om te beginnen is het duo hier te horen met uh, Country Girl. Johnny and look out for come that side You know something? I can tell the way she walked here in Long. Yeah, man. I was down the Greyhound bus station when she drove up. She didn't have nothing up on her arm, but one of those soft overnight bags with no taste on her. She's so fine. Great big healthy country girl. Ain't she? is the finest thing. The finest thing in the world. and it's 38, 24, 38, and she's so fine, great big healthy country girl, Woo. large is the finest thing, finest thing in the world, wait a minute, don't let her get away, call her back, man, man, I'm gonna lay right here on this wall, and drink this wine, Watch oh, walk. Cause you know, and I know, and I know you know. You can take foxes out of the country, but what? You can't get the country out of foxes. Walk on, baby. Go ahead now. Baby, baby, baby, baby, walk on. Say, what's the way she's wiggling, baby? It's gotta be jelly. Shaggy Otis samen met uh, zijn vader was dat. Uh, het kan nog mooier hoor, want uh, onder auspiciën van vader Johnny Otis... speelt een piepjonge Shaggy samen met Preston Love. Een uh, vriend van zijn vader, een saxofonist die al uh, nou, in de vroege jaren 50 actief is... Onweerstaanbaar is het nou maar chicken gambo. Waarop uh, Preston Love dus te horen is, maar ook die hele jonge Shaggy. Tot volgende week. wel Jan Emaus. Trouwens, ik heb die plaat ook. Fill your head with rock. Ja, ik weet het, dubbel, dubbel album. En uh, bedankt voor die auto's. Die kende ik allemaal nog niet zo goed. Uh, het is nu tijd voor promotie van mijn... Karel Goud, mijn radiocollega's. Iedere zondagavond van 6 tot 8 op Radio 2... Hij presenteert Stefan Sassus samen met zijn trouwe assistent, Jacques van Aalst. Werkelijk een goudmijn aan verhalen van luisteraars. En die zijn allemaal prachtig opgenomen en gemonteerd door Helmi Slinks en Helene Hummelen. En gewoon Maas, die doet alle productionele rompslomp bij het programma. Ik zeg, ik noem ze maar elke keer eventjes. En alle verhalen zijn natuurlijk terug te luisteren. En dan moet je zijn op www.kro.nl. En dan moet je een programma, en dan een goudmijn, en dan een radio. En dan moet je een verhaal kiezen en dan luisteren. Of het hele programma. Nou goed, om de promotie van mijn Radio 2-collega's compleet te maken, laat ik u een uh, mooi verhaal horen. En dat heet dan uh, Goudmijn op Herhaling, hier op Radio 1. En iets heel bijzonders. Het is uitgezonden op 12 juni. Het het verhaal van een oud-correspondent van Caro's Echo. Uh, dit is Caro's Goudmijn, dames en heren. Uh, bloed, zweet en tranen. Dat heeft de internationale pers er in 1987 allemaal voor over om tijdens een topconferentie in Amman, de hoofdstad van Jordanië, een van de aanwezige Arabische leiders te kunnen interviewen. Maar wat als het bloed, zweet en schapenvlees wordt en je nou net heel toevallig heel bewust een vegetariër bent geworden? Dat verhaal beleefde onze oude, vertrouwde midden oosten correspondente Willy Werkman. Ze heeft het nog nooit eerder in het openbaar verteld... maar speciaal voor Goudmijn diste dit spannende en soms een beetje... onsmakelijke verhaal in geuren en kleuren op. Luister naar Vorkje prikken met Arafat, deel 1. Ik was correspondent voor het Midden-Oosten, voor de Caro Radio. Het was een actualiteitenprogramma, het heette Echo. Dus ik zei Willy Werkman, Caro Echo, Tel Aviv. Dit is ECHO, de informatierubriek van de KRO. Willi Werkman, Cairo ECHO, Tel Aviv. Of Aman, of Cairo, of waar ik dan ook was. <laughs> Zo was het. <laughs> ja, het is lang geleden. Hè? Ja. Dan komen we er allemaal herinneringen boven. <laughs> en spannetjes en angstjes, want ik heb natuurlijk nogal wat meegemaakt. Maar het was leuk werk. Ik heb het erg veel plezier aan gehad. Dat, dat, dat was mijn leven. Dat vond ik echt leuk. Maar goed, ik was toen in 1987 in Amman voor die conferentie. In de volle bloei van mijn uh, carrière. En dus met alle ambities van dien, want ik ben nogal ambitieus. Ik had in de tijd een man en twee kinderen, maar die liet ik dan gewoon thuis. <laughs> dan moest hij er maar op passen. Dus ik was daar en uh, Yasser Arafat was daar ook. En het was natuurlijk de, de, de droom van, van iedere buitenlandse correspondent om Yasser Arafat te interviewen. Want dat was nogal een zeg maar legendarische figuur en uh, hij had van alles te zeggen. Dat klonk niet altijd leuk, maar het was een interessante man, gewoon journalistiek gezien. Dus ik wilde ook die man interviewen, maar ja, uh, als je niet van de CNN bent of van de BBC, dan uh, kon je het wel vergeten. En eh, bovendien was het sowieso ontzettend moeilijk om die man te interviewen. Hij eh, wilde nooit. En, eh, of dan kon je daar gaan zitten, zeg maar, moest je er om tien uur zijn... en dan kreeg je misschien s'nachts om drie uur een interview. Of, eh, of je werd gewoon weer weggestuurd. Of, eh, zijn correspondenten die, die kwamen naar Tunis om hem daar te interviewen... en dan konden ze na twee weken weer vertrekken, want dat ging gewoon niet door. Ook al was het afgesproken. Dat is een moeilijke man. Dat trekt, hè? <lacht> ja, met mijn ambitie. Dus ik dacht, ik moet die man hebben, die, die Arouk Maar ik had nog geen echt plan. Alleen maar een, een, een, een vage hoop, maar ik dacht, dat zal wel niet lukken. Om de een of andere reden had ik een gesprek met een hoge functionaris... over whatever. Het zal dan wel het Israëlisch-Arabisch conflict geweest zijn... want daar ging het altijd om. En die man vertelde dat, dat hij eh, eigenlijk een Palestijn was... en in de tijd gevlucht uit wat nu Israël heet. En daar hebben we een poosje over gepraat. Dus ik heb hem natuurlijk wel een beetje lekker gemaakt. Van, eh, god, wat erg voor u zo en zo, meneer. Dat is ook erg natuurlijk, als je moet vluchten en niet terug kunt. Oh ja, hij vertelde toen ook dat hij goede relaties met de PLO had. Toen dacht ik, ah, het is mijn kant. En omdat hij mij kennelijk wel aardig vond. <laughs> of interessant, Nederlandse blonde correspondenten. Want dat vinden ze allemaal prachtig. En toen, toen zei ik, zou je zou dat kunnen proberen en zo? Is dat een, een mogelijkheid? Maybe, whatever, en zo. Ik dacht, nou ja, dat is ook Arabische beleefdheid. Dus ik ben verder gegaan met mijn werk. En toen kwam plotseling een telefoontje van hem. En hij zei, zou, zou, zou jij met wij willen dineren vanavond? Ja, nou, ik dacht, nou, leuk, dan gaan we samen eten. Wie weet verhoogt dat mijn kans. Dus... Wij met de limousine de berg in. En we kwamen in een prachtig restaurant. En daar hebben we dus erg gezellig en erg lekker gegeten. En ook erg lekker gedronken. Dus we waren allebei in een goede bui. En, uh, en ik, ik, ik heb dus veel uit gekregen. En toen was het tijd om terug te gaan. En we rijden dus door dat berggebied. Wat ik natuurlijk niet, niet echt kende. Maar op een gegeven moment dacht ik een beetje vreemd. Een beetje anders dan zoals we gekomen zijn, zijn. Nou, had ik daar wel op gelet hoor. En op, maar op een gegeven moment stopte hij op een heel stil plekje. Ah, toen, toen, toen begreep ik het wel. En toen maakte hij dus aanstalten om eh, zeg maar romantisch te worden. Ik moet zeggen dat me dat in de Arabische wereld eh, wel vaker gebeurde. Dat ik als vrouw, als westerse correspondenten, eh, daar was. Eh, daarin zagen ze dat ik dus kennelijk heel belangrijk was. Want ze zagen dat heel weinig. En uh, het is ook, ook interessant om aan je vrienden te kunnen vertellen. Ik heb die, uh, die blonde van, uh, uit Holland uh, uh, even uh, zeg maar aangeraakt. En ik zei, nee, dat, uh, dat, dat doen we niet. We gaan naar huis. Now we go home. En uh, kennelijk wordt er naar me geluisterd. Ik schijn soms een beetje autoritair te kunnen overkomen. zeggen ze. En ik stak een sigaret op. Ja, natuurlijk. Ja, en ook om even te laten zien van met mij kan je niet spelen zeg. Sigrid. ZANG <mully> En dan die niet We zijn uiteindelijk weer, ik weet niet hoe lang het geduurd is... maar toch in het hotel aangekomen. Hij was uitermate beleefd, keurig netjes. Zette hem bij het hotel af, stapte uit... deed voor mij de deur open, zoals dat hoort. Erg British hoor, is dat daar. Bye bye, good evening, thank you very much. Enzo. Maar ja, ik dacht dat interview met Arafat, dat uh, kan ik wel schieten nou. En ik geloof de volgende dag... kreeg ik tot mijn stomme verbazing een telefoontje... van diezelfde man, die Palestijnse Jordaniër. En die zei... Uh, ik denk dat het voor elkaar is. Gaan we naar hotel dit of dat, ik weet niet meer de naam. En gaan we naar de vierde verdieping, dat kan ik me herinneren. En uh, dit is het uh, wachtwoord. Ik was dus eigenlijk stom verbaasd dat hij, dat hij toch dat interview geregeld had. Ondanks het feit dat ik niet in was gegaan op zijn uh, avances. Ik denk dat hij dat gedaan heeft om te laten zien hoe belangrijk die is. Dat hij dat voor mij voor elkaar had gekregen, dat betekent dat hij dus wel wat te zeggen heeft. Dus ik was echt verbaasd. Maar ja, daar heb ik ook niet al te veel over nagedacht die dag. Want ik dacht, jezus, no, nu, weg. <laughs> Taxi, uh, tape recorder enzovoort. En mijn, mijn notitieboekje met mijn tassie. Ik was niet nerveus. Maar ik dacht dus wel... Het enige waar ik aan dacht was... was kom ik wel op tijd terug voor de uitzending? Ja, ik, uh, ik kwam daar. ik dacht, ik ben benieuwd of dat wachtwoord wel... Uh, ja, wie weet, word je voor de gek gehouden ik werd binnengelaten. Ik moest een kamertje in. Daar zaten een paar andere mensen. Een paar jonge vrouwen. En die, oh, die praten over Arafat. Oh god, onze held, onze dit, onze dat. Oh, uh, ze, ze. Alsof ze smor verliefd op die man waren. In ieder geval, ik zat te wachten, te wachten en, en maar op mijn horloge te kijken. Van, oh god, echo. Ik moet, ik moet uh, mijn interview doorsturen. En op een gegeven moment kwam er een meneer binnen en die zei: uh, Mrs. Werkman, wilt u maar die deur doorgaan? En toen ik dat gedaan had, toen zag ik Arafat daar aan een hele lange tafel zitten... met een heleboel mensen om zich heen. De allemaal mannen. Dus die zaten met grote ogen naar mij te kijken. Nou, ik werd op een stoel gezet aan de rechterkant van Arafat. Dat betekent uh, dat je eregast bent. Toen werd er op een gegeven moment eten binnengebracht. Van die ontzettend grote, ovale schalen met grote stukken schapenvlees. Waar ik dus absoluut niet van hield. En Arafat in zijn beleefdheid en zijn gastvrijheid... Uh, schepte mij eerst een paar stukken vlees... Op mijn bord met zijn eigen vork. Na twee of drie stukjes uh, zei ik... Oh, sorry, maar ik, ik ben op dieet. Ik mag van de dokter niet zoveel uh, schapenvlees eten. <laughs> oh, zei hij, ik denk dat hij niet begreep waar ik het over had. En na een poosje pakte hij zijn eigen vork weer. Nadat we al een poosje gegeten hadden. En gaf mij daarmee een paar uh, happen rijst. Met, met groente of zo. En toen dacht ik... Oh, jeetje, met zijn vork. Nou... Vond ik dat hij er niet erg appetijtelijk uitzag. In mijn ogen was dat bepaald niet mijn type. Hij had uh, allemaal van die rode plekjes op, uh, op zijn wangen. Net zoals teenagers die uh, puistjes hebben of zo, ik weet niet wat het was. Het was rood. En daartussendoor allemaal stoppeltjes van een baard. Dus ik heb er maar. Uh, ik heb om die rijst heen gegeten wat op mijn bord lag. En. Uh, en daarna niet meer aan gedacht, want ik moest dat interview maken. En daar ging het dus natuurlijk om. En dat was super belangrijk. Ik weet niet meer wat hij gezegd heeft. Ik, ik weet niet of, het, of ik een echte scoop had. Maar de scoop was natuurlijk wel dat Willy Werkman een interview met Yasser Arafat had gehad. En ik, ik kon dus pas opstaan toen iedereen opstond. en Arafat het teken gaf. Want voor die tijd mag je niet wegrennen, dat is ook geen gezicht. En ik ben uh, met een taxi natuurlijk naar uh, mijn hotel teruggegaan. Ik was uitermate tevreden over mezelf, omdat ik het interview had gehad. Zeg maar een hoogtepuntje in mijn carrière. Dus ik ben naar mijn hotelkamer gegaan. En het eerste wat ik deed, was niet om naar het interview te luisteren. Maar om mijn vinger in mijn keel te steken. Omdat ik wel van dat uh, vieze schapenvlees af wilde. En ook nog een beetje dacht aan die vork, waar die van gegeten had. Uh, ja, en toen ben ik natuurlijk meteen de KRO gebeld. En ik zei, jongens, ik heb een interview met Arafat. Nou... Nou, moet ik daarbij zeggen dat ik gewend ben... dat als zoiets gebeurt, eh, dat is dus de mentaliteit in het Midden-Oosten... Dat, dat je dus als antwoord krijgt van, oh, geweldig, ja, dan gaan we gaan uitzenden en zo. Maar eh, Nederlanders zijn over het algemeen, althans toen... veel meer eh, rustig en beleefd en ingehouden. Dus, eh, oh, zei eh, degene die aan de lijn was. Oh, ik dacht met mezelf, jullie kunnen wel een beetje enthousiaster doen. J jullie moesten eens weten wat ik allemaal mee heb gemaakt... wat ik allemaal heb moeten doorstaan. En toen ik mijn uitzending maakte, toen heb ik dus afgerond niet met Willy Werkman, Karo Echo, Tel Aviv, maar Willy Werkman, Karo Echo, Aman. Dit is Echo, de informatierubriek van de Karo. En dat gaf mij een beetje een kick. Ik had een succesje bereikt, dat vond ik wel. Ik had Arafat gehad. Willy Werkman, Karo Echo, Aman. Yes. Heb je ook een bijzonder verhaal? Waar gebeurt? Neem contact met ons op. Kro.nl slash Goudmijn. Yes. Sometimes I feel like one woman kicking as a racing But burning all my fuels buddy crime Kick a blanket on the garbage can, get on a date with Superman Fly the sky just because I can I'll be so pretty, another a shitty Cause I'm a well respected lady, superhero in the city my cloud again. Brings me We're Ja, na Goudmijnverhaal van Willy Werkman hoorde u een soulversie van het Beatles nummer Drive My Car. En dat werd gezongen en gedaan door Black Heat. Even iets heel liefs en fijns. Kijk, ik ben een fan van uh, Bibi Dumont-Tac. Ze schrijft voornamelijk non-fictie voor de jeugd. Maar ook de prachtroman Latino King. Dat deed ze dan wel samen met Castel, die zijn eigen levensgeschiedenis vertelt. En dan vooral zijn jaren in de gevangenis van de de Dominicaanse Republiek. Dat is geen pretje. En dat was weer zo'n geslaagd deel uit de slash-reeks van Querido... Hè, waarin echte schrijvers het levensverhaal van een bijzondere neerschrij jongere neerschrijven. fijn, dit alweer terzijde. Want ik doe in deze Luisterboekenweek... of Week van het Luisterboek, zoals het eigenlijk heet... ik doe op iets anders. Op het luisterboek dat net uitgekomen is van het werk van Bibi. Alhoewel, uh, oh Latino King zou ik ook wel willen inlezen. Dat is een super puberboek. Oh, dat zou. Nou goed, uh, Ga nu aandacht besteden aan Bibi's bijzondere beestenboeken 2006... waarvoor ze terecht een zilveren griffel ontving. Wordt nu voorgelezen door Diewertje Blok, Midas Dekkers, Jeroen Kramer en Toon Tellegen. De Jezus Christus hagedis. Jeetje, wat een naam. Wat een naam voor een dier. Is die hagedis soms heilig? Is die hagedis geboren met kerstmis? Heet zijn moeder Maria en zijn vader Jozef? Woont die hagedis misschien in Bethlehem? Maakt hij zieke mensen beter? Komt hij zijn boom niet uit op zondag? Nee, nee en nog eens nee. De Jezus Christus hagedis heet Jezus Christus hagedis... omdat hij iets kan wat Jezus 2000 jaar geleden ook kon... en niemand anders. Jezus kon op water lopen... Dat was een wonder dat niemand hem na kon doen. En nog steeds is er geen enkel schepsel... dat op blote voeten zomaar een slootje oversteekt. Behalve dus die ene hagedis, de Jezus Christus hagedis. Als er een vijand achter hem aan zit... dan laat hij zich uit de boom vallen en vlucht het water in. Nou ja, hij vlucht dus het water op... Hij rent er zo snel overheen dat Jezus hem waarschijnlijk nooit had kunnen bijhouden. Verder kun je deze hagendis niet met Jezus vergelijken. Hij is groen. Hij woont in Panama en heeft een kam op zijn kop. Kruipen doet hij op vier poten. Maar als hij op het water loopt, dan doet hij dat net als Jezus, recht overeind en keurig op twee benen. Clock for time, 'cause I want wanna yeah. sleep all night. This is the thing. Baby. Het is Stijen van het uh, nieuwe album Love Drum. Ik vind het een lekker nummer. En uh, ja, ik had eigenlijk Philip uh, Kronenberg willen, willen draaien. Ik heb hem thuis laten liggen, die zit heel stom. Nou doe ik het volgende week. Zijn uh, nieuwe plaat Ready for Take-off werd uh, zondagmiddag, dus gistermiddag, uh, gepresenteerd aan het strand in uh, Scheveningen. Nou, ik hoop niet dat ze weggewaaid zijn. Of geregend. Uh, we hebben nog tijd voor een flatje Nieuwe Meuk. Een tip van al een paar weken geleden van Lau, Ghost Poet uit Londen. Dat nou, is het pseudoniem voor de Nigeriaans-Dominicaanse Obaro Ejimive. Nou, Dan kan je beter Ghost Poet eten. Zijn eerste echte album uh, heet Peanut Butter Blues and Melancholy, Melancholy Jam. Survive it. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. I'm 44 years old and life ain't golden. Like Jill Scott said, when you got no cash, got no chip, but got no credit card, life is pretty hard. Sure, you can see that, and plus underrated, plus bare knockbacks. Been shown the door cause they're talking about cutbacks, and you think what next? Left or the right door? Key in the door, but the door won't open, and heartbeat frozen. Look to the heavens, but nobody's. Coming and the pies in the oven, so you stop mind wandering and back to the present. It's a dinner for one with the dimmer lights on, and you trying to get atmosphere like she was here but she's long gone. Like Rocky Balboa and Adrian, teardrops while you sip on the Evian. Yeah. No, no, no, no, no, no, no, ain't on a license to kill like Tomolo. I just wanna live life and survive it. No, no, no, no, no, no, no. Ain't To kill I just wanna live life and survive it I gotta move, man, bit it's hard when you're glued in place. I so desperately wanna leave this place. In a steamy hot bath, I just hide my face. The world looks different underwater. I could have had a son or a daughter. When I had a chance, it'd have chipped to New York. Life is a funny thing, twists and turns. And in the bad times, it just breaks and burns. But as you get older, you just live and learn. You shrug your shoulders and be the bigger man. But I remember nights in December, fairy lights and torn out wrapping paper and happy times. Now it's Happy slaps and how big you got and all that crap. I might like, allow that. I know there's reasons apart, but I'll get through if I just remember that. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like double O. I just wanna live, life and survive it. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like double O. I just wanna live, life and survive it. I know. Uh, no. Against all, and your, your head, head is down, down. but I think, I think you get this soon. soon. Just have, have a little face, mate. It all, all turned turn out great. Baby. Yeah, it's all mapped out. Like one of them sat-navs need to get over there, then down to it. Go down the road and left out the roundabout, head out the window. So much to shout about and naturally buzzing. A loud pessimism. Burning the flames like a phoenix I've risen. Well, I hope so. That's the plan in the end. Get a nice house, a few true friends, a wife I can cry with, laughing, creative. Kids so beautiful, they're truly a blessing. But I'm just guessing. Just speculating, thinking loud, like, you know, that's all I do And I don't know much, but I know what is vital like. Don't want regrets, gonna try my best But I'm only a man, do what I can And I'll go forth with these words in my hand, in my hand No, no, no, no, no, no, no I Ain't on a license to kill like double low. I just wanna live life and survive it No, no, no, no, no, no, no I Ain't on a license to kill like double low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 van het album Peanut Butter Blues and Melancholy Jam. Onze laatste minuten zijn voor een nieuw verhaal uit de Stratofoon... In, concreet, in concreto te vinden op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam-Oost. En virtueel op www.stratofoon.nl Verhalen van uh, gewone mensen uit een gewone buurt. Kleine portretjes gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. En uh, vanochtend het verhaal van uh, Babs Gons. dus een creatieve duizendpoot die schrijft, organiseert en regisseert. Een audioportret gemaakt door Katinka Beer. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 5. Hoe kom je aan die kleur? Het is een beetje begonnen toen ik naar Amsterdam verhuisde. Ik kwam uit uh, dorpjes daarvoor. En ik merkte dat ik heel erg op ging letten als ik ergens binnenkwam... of er gekleurde gezichten waren... Wat er dan nou gebeurde is dat ik gewoon heel erg ging kijken van... oké, okay, ik zit nu in een restaurant en ik zie ah, ik zie nog, uh, ik zie twee zwarte gezichten. En dan voelde ik me al veel meer op mijn gemak. En als ik ergens binnenkwam en ik dacht ik van... hé, hey, ik zie helemaal geen zwarte gezichten. Dan uh, was ik toch heel erg op mijn hoede. Dan dacht ik van, hmm, misschien willen ze dat dan ook wel helemaal niet. Kan gebeuren dat ik in een bus stap op de Marnikstraat... en dat ik dan tien minuten later denk van... hé, hey, hier zitten echt alleen maar witte mensen in. Dus ik heb dat een beetje aangeleerd om meteen even te scannen. Alsof je altijd een soort extra zintuigje mee moet torsen. Ik ben zelf vrij licht gekleurd, lichtbruin. Ik heb een afro, ik heb kroeskrullen. Ik heb een uh, zwarte Amerikaanse vader en een, uh, een Nederlandse moeder. En was vaak. Waar we woonden of op de school, de enige of één van de enige gekleurde mensen. Maar toen ik in 1994 naar Amsterdam verhuisde... voelde ik wel gewoon ook in deze grote stad dat het veel heftiger was. De verschillende kleuren en de groepen. En ik heb nooit echt tot een gemeenschap behoord. Want ik vind mezelf gewoon echt half zwart, half wit. En er waren gewoon ja, of hele zwarte mensen of hele witte mensen. Dus het was nog wel exotisch of zo. En mensen in je haar wouden zitten. En Maar vroeger, waar kom je dan vandaan? En dan zei ik, nou, het Noordwijkerhout. Nee, maar waar kom je dan echt vandaan? Nou, Utrecht ben ik Nee, waar komt je vader dan vandaan? En dan dacht ik, van, nou ze kennen mijn vader niet eens. Ze willen weten waar hij vandaan komt. Maar nu is dat eigenlijk veel minder. Iedereen gaat er wel altijd een beetje vanuit dat ik dan half Surinaams zou zijn. Of misschien half Antilliaans. Vooral in deze buurt, dan loop ik rond. en dan beginnen Vooral oude mannen beginnen altijd in, uh, het Surinaams te praten en zo. Maar uh, het is wel grappig hoe weinig nu wordt gevraagd van... Goh, wie ben jij en hoe kom je aan die kleur? En ik zou nooit meer ergens willen wonen waar ik zo'n kleine minderheid ben... waar ik constant wordt bekeken... Ja, de Stratofoon. Volgende week weer een nieuw verhaal. Eh, vergeet eh, de website niet, eh, www.stratofoon.nl, maar ook de onze niet, Adeline En u kunt ook mailen naar hetgoedeleven.etcaro.nl. Nou, ik zou zeggen tot volgende week. Ik heb geen idee wie er komt. Ik heb allerlei uh, lijntjes uitstaan. Ik zou het liefst eigenlijk verslag doen van die acties tegen de bezuiniging op de kunsten, hè. Uh, zondag de 26 e in Rotterdam. Boijmans van Beuningen bezetten. Nou, bezetten tussen aanhalingstekens. Hè. Net als een paar maanden geleden is gebeurd met uh, het Rijksmuseum. Schuilen in het Rijks. Kijk maar op die website, daar vind je van alles. Je kunt ook naar uh, Mars der Beschaving. Die site uh, is tenminste nog uh, on, in, in, onder constructie. Um, uh, ja, doe maar hoor. Doe maar zo lekker maar... Maar uh, dat is de, de mars die gaat gehouden worden um, zondag, nadat uh, Boemers van Beuningen gesloten wordt. Dan gaan we met z'n allen lopen naar Den Haag, naar uh, het Binnenhof. Hè? En uh, ja, en dan uh, maandag de 27e, uh, lekker demonstreren. Ja, ik, ik weet niet of het allemaal wat uithoudt, maar laten we het proberen. Ja, toch? Nou... Uh, als u van nacht van het goede leven houdt, hè, waar u dus nu naar luistert... en u vindt het wel een aardig programma, er zit een heleboel kunst en cultuur in... onderneem dan ook iets tegen die bezuinigingen. Dan wens ik u allemaal een, een hele fijne dag. En uh, tot volgende week. En laat ik nou ook eens een keertje uh, mijn technicus bedanken. Hè, Joop Scholten en mijn regisseur... Thomas van Vliet. Tchau, tchau.